Drie uur. Mariette Krol met het NOS journaal. Advocaten voelen zich onveiliger na de moord op strafrechtadvocaat Dirk Wiersum. Dat blijkt uit een rondgang van het advocatenblad. Van de ruim 180 ondervraagde strafrechtadvocaten zegt meer dan de helft dat de moord het gevoel van onveiligheid heeft vergroot. Bijna 20 procent denkt na over extra veiligheidsmaatregelen. Zo zeggen sommige strafrechtadvocaten al selectiever te zijn bij het aannemen van cliënten. En ook denken ze na over betere beveiliging van hun kantoor. De man die gisteren werd opgepakt na het bouwprotest in Den Haag... omdat hij een motoragent van de weg probeerde te rijden, is weer vrij. Hij wordt nog wel verdacht van poging tot doodslag. De man werd aangehouden op de A12. Hij zat tot vanochtend vast. De andere 25 arrestanten waren al eerder vrijgelaten. Zij werden aangehouden voor onder andere openlijke geweldpleging... opruiing, vernieling en gevaarlijk rijgedrag. Vier van de arrestanten werden opgepakt toen ze het verkeer op de A12 stillegden. Het is Kiki Bertens niet gelukt om de halve finales te halen van de WTA-finals. In haar partij tegen Belinda Benzic moest ze in de tweede set geblesseerd opgeven. Bertens begon de partij goed, maar bij een 5-3 voorsprong kreeg ze acute rugproblemen. Ze speelde de set wel uit, maar verloor die. En aan het begin van de tweede set gaf ze op. En in de stad Groningen is een monumentaal pand beschadigd... door een wagen van de milieudienst. In de muren zitten grote scheuren. De bewoner hoorde van buren dat de schade was veroorzaakt... door een wagen van de milieudienst, maar aanvankelijk hoorde hij niets van de gemeente. Een woordvoerder zegt nu dat de chauffeur na de botsing had aangebeld... maar dat er niemand thuis was. En daarna had hij het ongeluk wel gemeld, maar gaf het verkeerde adres op. De gemeente belooft dat de schade wordt onderzocht en afgehandeld.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 Met nu de herhaling van de Euro Breakdown. De Euro Breakdown. Oh, dames en heren. Het is zo spannend. Het is allemaal zo geweldig. Maar we zijn er weer. Het is 4 over 7. Heer, Het is tijd. Leuk. We zijn er weer. Het is tijd. Ja, even in de korte recap, we gaan jullie heel even bijpraten, want wat gaat er nou gebeuren? Dit is voorlopig heel even, uh, een, uh, ja, een, waarschijnlijk even een laatste uitzending. Dat heeft te maken met de pauze die we hebben in verband met ja, het uh, gebruik en rechten van uh, bepaalde media. En streamingsdiensten. Um, daar moet een oplossing voor worden gevonden. Anders ja, de boetes worden zeer groot. En die kunnen ook persoonlijk worden toegekend. Is ze ook bekend gemaakt. Dus dat betekent dat wij deze uitzending natuurlijk onze uiterste best gaan doen. Om de top 40 nog even één keer even goed in de kop te boren. En dan hebben we waarschijnlijk minimaal even een pauze van een week. Twee weken. Totdat er een oplossing is. Dus je hoeft ons niet al te lang te missen. Wat gaan we deze uitzending doen? We gaan natuurlijk naar de 40 lekkerste platen van uh, Europa gaan we luisteren. We gaan het shownieuws erbij pakken. We gaan je moet het maar weten spelen. We hebben genoeg te doen na twee uur. En ik heb achter microfoon nummer 2 zitten. Patrick van Boeringen. Van Boeringen. Die doortje Looit, hè? Ja. Die doortje Looit, hè? Die doortje die Lekker. Maar en achter ik micro 3. Ja, ik ben weer terug. Miguel. Ja, Miguel van der Broek. Hoppakee. is hij, hoor. Oh, we gaan straks even bijpraten, want er valt nog veel te vertellen ook over revealed van vorige week. Een van mijn platen komt ook van Revealed. Uh, ik weet niet of hij nou precies van Revealed afkomt, maar wel van de DJ waar ik opnieuw fan van ben geworden. Geen probleem, Oké, okay, oké, okay, ik ben heel nieuwsgierig. Daar gaan wij het straks over hebben, maar we gaan eerst luisteren naar de nummer 40, Giant Dragon Bowman, Calvin Harris. I, I it was. I the on your table, for your own love. Ain't nothing, Without you holding me up, now I'm strong enough for the worst, for the worst, for the worst, for the worst. I am a giant. Stand up on my shoulders. Tell me what you see. I am Shoulders Tell me What you see I am giant We'll be Breaking bones. Ja, Giant. Kelvin Harris, Dragon Bowman hoorde je net voorbij komen. De nummer 40 natuurlijk van de Euro Breakdown. Heerlijk. Ja. Het is een, uh, voor mij een, ja, nog eigenlijk een vrij kort weekend geweest. Nee je? Ja, ik heb uh, tot half twaalf geslapen vandaag. Daarna geluncht, getraind. Oh. En dat is het eigenlijk. Sowieso. Zo, zo. Oh, dus kan oh, ik, dan ik kan het eigenlijk nog veel eens. beter over vorig weekend hebben? Ja, <that> <for example> die was lang, hè? Uh, in beleving wel, ja. Ik ben daar meer uren wakker geweest dan dat ik geslapen heb. Dat, oh. dat, dat, dat weet ik zeker. Ja, ah, oké, dat, oké, daar maar kan ik ook nog mee praten, hoor. Ja, dat, dat <sanitation> geloof ik ook wel, ja. Half acht. Uh, uh, wel, waar zijn wij geweest, uh, vind ik wel. Oh, ja, wij zijn naar de... Q Factory in Amsterdam geweest voor Revealed Recordings. Zo, even door wat was dat goed zeg? Ja, hebben jullie genoten, jongens. Ja, ik had al gezegd dat het wel goed zou zijn, maar ik denk dat het boven verwachting uiteindelijk was. Ja, dit was echt boven verwachting. Dat uh, de Kees uh, de live set op een gegeven moment draaide waar in zowel uh, Linking Park uh, voorbij kwam. Queen. Uh, Queen kwam erin voorbij. Dat uh, Ook je had ook nog uh, The Prodigy kwam erin voorbij. Um, wat kwam er eigenlijk, ja? Al... Wat niet? Wat niet? Ja, nou, dat, het, het, het, De grootheden waar ja. hij fan van is. Zo, die kwamen allemaal. Ja, maar dat was echt gewoon niet normaal. Die set begon op een gegeven moment. Hij, hij, hij was bezig met die set. En je hoorde eerst uh, Linkin Park met die scars, volgens mij. Die openen waar, waar, waar die, op die echt als herkenbare erin kwam. En daarna was het gewoon bam bam bam bam bam Achter elkaar. Nou, ik en zo, ik, steeds harder. <laughs> echt waar, daar heb ik geen ecstasy voor nodig hoor. Die, nee, een ja. Heel veel bier. Nee, dat, viel zich, nee. dat, viel, dat viel best mee. Ik merkte pas in de auto dat door, het, door de warmte en het spele springen, dat ik daardoor echt, en door alcohol, dat ik daardoor wel nog redelijk, redelijk, redelijk tikkie had gehad. Als okay. ik in de auto zat en denk ik van oké, okay, als ik nu in slaap val dan word ik zo kut hakken. <laughs> oh, dat was zo zuur. Maar dat geeft dat echt, echt dat feest Dat was top. Nou, echt leuk, top. goed man. Ja, dat is echt uh, zeker voor haar vatbaar. Dus dit, dit was uh, jullie uh, vorige weekend. Ja, even, even heel kort <laughs> eigenlijk. Uh. Ja, dat was uh, radio, uh, auto. Feesten. Ja, ja, oké. Ja, Eigenlijk gewoon ja. een streep doorgegaan. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Oh, oh, oh. Ja, ja, jouw weekend was een beetje hetzelfde, Miguel, vorig, vorig weekend. Ja, alleen uh, ik heb het toch bij vijf gehouden. Ik heb toch niks op de zondag gedaan. Nee. Je hebt niks op de zondag gedaan? Nee, nee, ik was gewoon klaar. En dat was ook gewoon... oprecht niks interessants dat ik dacht, nou, daar ga ik nog even naartoe af te sluiten. Nou, daar moet ik echt mijn bed voor uit, weet je. Dat. Oké, ah, oké, okay, okay. Ja, dat is een lekker avondje. Patrick, dit weekend, ja, vorige weekend is het verschil ook wel handig. Hoe kun je dat samenvatten? Hoe, hoe was dat? Ja, alles als wat langer geleden is dan een dag, dat vergeet ik. Dat, eh... Uh, <laughs> ja, nee, dit weekend, nou ja, ik was, woensdag was ik dan, uh, oké, okay, het is geen weekend, maar goed, woensdag uh, was ik uh, ajax Chelsea uh, Gisteren heb ik uh, vloertjes gelegd. En uh, vandaag uh, ging, was ik uit eten. Ik moet eigenlijk <t88> nog mijn toekje straks eten. En dan, uh, dat was het eigenlijk. En morgen ga ik naar uh, De Classico. Oh, De Classico. Uh... De Classico. Ja, ik wou het zeggen. <tanyaan> oh, ik kan wel zien dat ik niet veel geslapen heb. <lacht> ja, dat, dat wordt wat. Want hoe uh, laat is dat? Kwart voor vijf. Kwart voor vijf. Ja. Nou, er is aan mij gevraagd of ik uh, nog uh, naar vier zou gaan om uh, daar te gaan kijken. Maar ja, Loes die moet werken. dus uh, ja, dat wordt Je kan niet. met ja, twee je de, de kleintjes mee. Nee, dat ga ik, niet. <lacht> daar ga ik niet. <lacht> niet. Ik ga het niet meenemen naar de volgende rug, dat doe ik niet. Willen jullie ook een biertje? Ja. ja, proost. Dat mag niet van papa. Maar <lacht> <lacht> papa is zelf wel lam. Oh. <lacht> jeugdzorg, jeugdzorg. <lacht> ik breng papa naar huis. Ja, <lacht> ik wel, de taxi wel. Ja, zij kan mijn telefoon ook wel volgens mij ontgrendelen. Ja, nee, dat, dat doet Loes voor dat je dan. Uh. Ja, ja. Maar ik denk dat, dat ik dan ook een, een kaartje in mijn zak dood krijg en dat ik dan de volgende bak wordt. Het is uit, we zijn klaar. Lauwtrap! <laughs> ja, dat, dat, dat, dat, dat denk ik wel, ja. Ik heb zo'n vermoeden ervan. Maar. Uh, die, die stem herken ik niet. <laughs> nee, maar. Hey? Hebben jullie voorspellingen voor morgen? Pff, dat durf ik niet te zeggen. Mik wel? Nou ja, <laughs> we moeten realistisch blijven. Ja. Uh, als het uh, na verwachting gaat. Ja. ja. Het blijft natuurlijk altijd een uh, raar lopende wedstrijd. Ja, dan uh, wordt het uh, niet gezellig om naar te kijken. Voor, de, voor, voor jou niet. Voor de fijne sporter. <laughs> maar ja, uh, RKC was ook een. Uh, nee. Maar dat rare maakt niet uit. Strijd. Het was een hele rare wedstrijd. Maar je wint hem. Ja, dat klopt. Dat klopt. En dat blijft nog steeds een klassieker. En we hebben rare klassiekers gezien de laatste jaren. Dus Feiner, uh, <laughs> ja, Feyenoord was vorig jaar ook kut. Je bent wel een beetje politicus nu, denk ik. Je draait er een beetje omheen, de vraag. Je wilt nog nah, even vervelingen. Hij geeft eigenlijk hij geeft een, <laughs> een eerlijk antwoord. Dat hij gewoon even niet weet hoe, wat voor verwachtingen die je nou moet neerzetten. Nee. Omdat ja. er zo'n wisselvallig, wisselvallig gespeeld is. Het zou zo erg kunnen zijn dat het... Ik heb gezegd hij Niet 0. hoeft te kijken. Ja, ik, zo heb, erg. Gezegd, ik heb gezegd 5-0. 5-0, maar ja. waar baseer je dat op? Nou, Op de rest van de wedstrijden die Feyenoord heeft gespeeld de afgelopen tijd. Oké, okay, maar ja, dan ga ik even afwijken. Vorig jaar was Feyenoord ook echt niet om aan te gluren. En ja, dan ga je 6-2 zeggen natuurlijk. Ja, dat, maar dat, dat was kon... in, de, in de kuip. Ja, dat maakt geen reden uit. Er kan <laughs> van alles gebeuren. Dus okay. ze verliezen okay. ja. en het zou raar zijn als ze gelijk spelen. Ja. Dus uh, we, zien het, we zien het wel. Zo, nou, dat de beste je, maar mogen winnen. Dan zul je net zien dat dat gaat gebeuren. En dan krijg ik morgen een appje van Patrick als het anders is. Ah. Oh, Ik wil niet meer. Goed voetbal. Lekker. Wij gaan okay. naar uh, twee plaatsen luisteren van uh, mensen die eigenlijk ook wel op, uh, die ook op uh, revealed uh, hun namen hebben gedropt. Um, dan hebben we gaan we als eerste gaan naar Martin Gerrits en Pon. Want ik wil jullie ook daarna gaan voorstellen. Aan uh, een van de nieuwe binnenkomers van deze week. En dat is uh, Armin van Buren met Unlove You, maar natuurlijk eerst uh, Home. Meer van buur, maar ook Nio kwam daar dus in voorbij met uh, Unlove en uh, het, het werd vorige week ook al door Miguel ook al benoemd. Hij uh, was uh, wat, uh, help me heel even terug. Uh. <laughs> Want je zei je zei, je zei, je zei tegen Patrick van uh, binnen, uh, in ieder geval echt zes minuten geleden is, werd die plaat dat is twee weken geleden. geleden. Ja, ja, twee weken geleden toen hadden jullie de jullie nummertje zeg maar waar waar we op moeten letten. Mm -hmm. Ja onze en toen, en toen keek ik van, nou, hè, kijk even in mijn, mijn lijstje of ik daar nog wat leuks zie, zie staan. En toen popte er een nummer van Armin van Buur omhoog. En dat was net zes minuten geleden officieel gereleased op de streamingdiensten. Ja, ja dat was we, hadden, deze. we hadden het er dus net ook over dat we op een gegeven moment zeggen van... We, we, we volgen natuurlijk allebei die lijst voor Revealed nu op dit moment. Uh, en uh, dit is dus ook een van de nummers die dus volgens mij ook in die lijst naar voren is gekomen. Maar er is geen enkel nummer... Uh, wat minder dan 100.000 keer gestreamd is. Dat is 200.000, 300.000. Er zijn er een paar die zelfs nog veel hoger gaan. Miljoenen. Ja, maar dat is gewoon ziek. Dat is echt gewoon ziek. Ik hoop nog steeds dat die set die we van Kees toen hebben gehoord... dat die nog ergens terug te vinden is. Want dat, dat is echt... Uh... Dat is een goede... Goede banger. Goed is... Uh, goed is je uh... goede, machine. Heel, heel, <laughs> heel goed. Uh... Als wij dan ook verder gaan kijken... heeft mijn redacteur uh, heeft alweer wat speurwerk gedaan... Patrick, jongen, weer goed bezig. Ja, ik denk, uh, Armin. Dus Jij denkt de laatste uitzending We gaan nog even extra gas ja, kijken. Even gasten erbij. Een, een beetje heen. nieuws erbij van de Lekker. afgelopen artiest. Heel goed. Kijk. Hey, Armin van Buren. Uh, experimenteel op album met andere stijlen. Uh, Armin van Buren, die lanceert, uh, dus, uh, lanceerde dus afgelopen vrijdag... ...zijn nieuwste album Balance op de plaat met 14 oude en 14 nieuwe nummers. Uh, daar komen volgens de DJ oude en nieuwe. De oud-nieuwe versie van Armin komt daar dus in samen. En hierbij heeft dus een quote door Armin. Met dit album neem ik een aantal zijpaden zonder mijn roots uit het, ja, uit het oog te verliezen. Uh, vertelt hij tegen Buzzy over het maakproces van de nieuwe plaat. Uh, mijn roots liggen in de trends. En op het album hoor je dus ook hele herkenbare armin sounds maar ook een uh, hoop experimenten met uh, hardstyle, pop en zelfs nog langzamere loungeachtige tracks. Uh, eigenlijk komen hier ook nog de, de oude en de nieuwe Armin uh, ook weer samen. En uh, ja, de DJ die uh, vliegt natuurlijk al, al jaren over de wereld Hij scoort hits naar hits. Met onder andere met This is What It Feels Like, Therapy, Something Real. Uh, de, en ja, Sill is een van zijn eerste platen geweest. Dat mogen we zeker niet vergeten. Um, tijdens uh, ADE werd hij vorige week ook voor de achttiende keer verkoost. Een van de vijf populairste DJ's van de wereld. En uh, als je al zo lang in de industrie zit, is het volgens hem heel verleidelijk om uh, de gebaande paden te blijven bewandelen. Maar het gevaar is dan wel dat je dan stilstaat. En ik wil mezelf blijven ontwikkelen, zegt Armin, over het uh, moment waarop hij ontdekt dat hij alleen maar creatief kan blijven... als hij doet waar hij energie van krijgt. Uh, en ja, dat zijn dus gewoon nieuwe dingen doen. En hoe trots ik ook ben op mijn hits... het kost me uh, geen moeite om met de instellingen... net iets andere liedjes te maken. En dat geeft me, ja, dat geeft me geen voldoening. Dus uh, hij wil gewoon zichzelf continu opnieuw blijven uitvinden. Nou, dat, dat is zeker voor een artiest die al voor de zoveelste keren... tot een van de populairste DJ's is gebombardeerd. Ja, dat is toch knap. Ja, zeker. Maar dat is ook denk ik een van de redenen dat Chesdhout zo lang heeft volgehouden. Volhoud, Ja. Dat komt het natuurlijk ook wel omdat je het goed in LA doet. Ja, tuurlijk. Maar hij heeft op een gegeven moment zelf ook gezegd... Ik neem gewoon heel veel afstand van überhaupt een soort van competitiestand. Want anders maken andere DJs helemaal geen kans. Dan sta ik gewoon continu jaar en jaar bovenaan. Dat heeft hij uiteindelijk wel gezegd. Dat heeft hij dus volgens mij in... Um, nou, dan nog voor 2005. Is hij daarmee gekomen? Ja. Hij stond, hij, stond ook, ik... hij stond ook continu bovenaan. Dat was Armin, hè? Armin is het vaakste eerste geweest. Ja, weet ik. Maar hij stond voor dat Armin... eigenlijk in ieder geval... continu van ieder geval bovennaast... was Chester eigenlijk daarvoor? Weet ik niet. Ik denk dat... Uh, ik weet niet zo heel erg veel meer om de DJ Mac. Dat zeggen we de afgelopen vier, vijf jaar... is er wel klaar. wisselt heel erg, denk ik. Ja, die, niet echt een het het, het is, is niet de beste DJ die eerst is. Het is gewoon de populairste DJ. Dan is het realistisch gezien... wie er nu eerste staat. Ja oké. Okay, een maar... Dimitri Vegas like Mike is niet... In mijn ogen de beste DJ. Het schijnt ja. helemaal om te gekocht te zijn, hè? al die stemmen zijn gegeven. Ja, maar dat is al, al een paar jaar eerder, is dat ook al. Uh... Maar goed, het, uh, hun zijn nu eerste. Ik bedoel, uh, mm -hmm. ik zie. Uh, ja, wie zie ik nou? Marshmallow zou er voor mij in staan. Dat ik echt dacht uh, op nummer 9 van. hè? Ja, maar ja, dat, dat dan heb je het dus al. Maar dan zou je dus, zou je dus eigenlijk beter dus eerder een lijst kunnen maken. met DJ's die gewoon het meest gestreamd worden. Want dat is eigenlijk dan de beste DJ. Want die, daar wordt het meest naar geluisterd. Ja, radio en dat soort dingen, ja. Dat zou je dan het beste kunnen doen. En dat is eigenlijk niet heel erg moeilijk voor om te achterhalen. Nee, maar omdat dat er zoveel uh, gestemd wordt daarnaast... is het heel makkelijk uh, ja, wat met de stemmen te doen. Ja. ja, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Hey, wij gaan In de tussentijd gaan wij nog heel even door. Want ik heb ook de tweede nieuw binnenkomer voor jullie alweer klaarstaan. Dat is van Endor. Dat is weer heel even iets anders dan, dan, dan de ADE-kant van vandaag. Uh, die is binnengekomen op, uh, ja, lekker het al bijna zeggen. Maar die is binnengekomen <tot> met de platen Pump It Up. En ik ben benieuwd of dat dan ook de Pump It Up is zoals wij hem kennen. <middels>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 Don't you know pump it?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 Yes, het is half acht, dames en heren. En dat betekent maar één ding. We gaan de nummer 40 tot en met 30 doornemen. En dan gaan wij natuurlijk van start. Op nummer 40, net als vorige week... Fighting for Survival, Giant, Calvin Harris en Ragan Bone Man. Vorige week op plek 39, uh, sorry, plek 34 en nu 39... is No Strings Attached en Swaku... En dan hebben we even kijken op plek 38. Home, Martin, Gerricks en Bon staat nu 10 weken in de lijst. Vorige week nog plek 37, één plaatsje gezakt. En nieuw binnengekomen op plek 37 is de samenwerking van Armin van Buren en Nio met Unlove You. En op plek 36, I Am Not Alright, Loud Luxury en Bryce Vine drie weken in de lijst plek 35, Summer Days, Martin Garrix, Moore en Patrick Weeks, 26 weken in de lijst. Vorige week nog op plek 27. En in de middel, Alesso en Summer Camp, nu drie weken in de lijst. Vorige week op plek 21, vind je op plek 34. Plek 33, toch weer een paar plaatsen gestegen. Dynuro en Gigi Agostino, 65 weken in de lijst. Vorige week op plek 35, dus twee plaatsen omhoog gegaan. En Pump It Up, opnieuw binnengekomen. Een hele nieuwe plaat van Endor op plek 32. En maakt dus nu zijn eerste week mee in de Euro Breakdown. Heaven en Avicii en Chris Martin, ja, al twintig weken in de lijst. Nu op plek 31, vorige week de nummer 30 van de Euro Breakdown. Dan gaan wij door naar de nummer 30. En dat is niemand minder dan Aloha Black en David Guetta, Never Be Alone. En You Little Beauty Lekker hoor, dat zijn al de plaatjes waarvoor je het doet natuurlijk op vandaag Maar ja, welke plaat doe je het niet voor hier? Oh, en Patrick jongen, die is goed bezig jongen Die heeft nieuws klaargezet voor jullie Het is dat hij niet kan lezen Maar anders, echt waar <laughs> wel gelijk. Ja, dan had hij het nog, nog kunnen voordragen ook. Anders zou de uitzending zeker twee uur langer moeten duren, want uh, dat, dat heb ik wel nodig met mijn uitspraken en het lezen. Nou, je, hebt wel, niet je, je hebt wel legendarische uitspraken. En dat is mooi toch? En als het Engels wordt, dan oh, dat wordt het laag. Ja. dat wordt het. Dat ja, heel veel nieuw beginnen. Ik, ik heb je uh, niet helemaal gevolgd. Nee, dat ook. Dan, dan hou ik me gewoon mijn mond even dicht. <lacht> Daar, dan hebben wij uh, ook wel, wel eens een momentje dat we denken van ja. Hm. Nou, als je, nee. je kan gewoon beter niks zeggen. Zeg maar niets meer. Ja. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Wij gaan door, want jij uh, hebt. Uh, ik ik wil eigenlijk die van uh, de Jonas Brothers bijhouden. Ook goed, die staat ook klaar. Die vond ik wel, wel, wel, even, even, wel fijn om even erbij te pakken. Want uh, de fans van uh, de Jonas Brothers die zijn woedend op handtastelijke groupies. Uh, ze hadden weinig uh, goede woorden over voor de vrouwen die hun kans schoonzagen om Nick Jonas te betasten tijdens het concert. De actie wordt op uh, social media afgedaan als grensoverschrijdend en respectloos. Uh, terwijl Nick met zijn broers uh, Joey en Kevin... Uh, te midden van het publiek in Los Angeles het nummer Only Human uh, zingt... legt een uh, fan haar hand op zijn been. En voordat de beveiligers in weten te grijpen... ziet zij uh, een kans om in zijn bovenbeen te knijpen... en zijn billen aan te raken. En niet heel veel later uh, begint een uh, andere fan haar hand om... fan... Oh, fan... haar hand omhoog te werken langs Nick's enkel. Ja, tegen de tijd dat uh, zij bij zijn knieën is... Uh, duwt uh, de zanger haar hand weg. Ja, ik vind het inderdaad wel een... Uh, een dingetje. Hè? Ja, ja, dit, dit maar is, heel is toch respectloos. Kom maar heel zeggen. eerlijk, dat is bij Lady Gaga is dat in Madonna is dat dus ook wel eens gebeurd. Beyoncé heeft volgens mij ook dat ze op een gegeven staan ze een beetje voorover gebogen. En dan wordt ze ook overal aangeraakt. En dus, er is, ik weet niet bij wie van de drie dat ook alweer is geweest. Maar er werd gewoon even vingertje geprobeerd even naar binnen te proppen. Ja, ja dat was echt <laughs> gewoon, ah, stinkfingo. Nee, dat werd gewoon, uh, dat ik dacht van, wat? Kun je dat nou doen, man? Dat is toch respectloos, weet je? Nee. Nooit meer wassen. Dan moet je een concertverbod krijgen. Ja, ik vind van wel. Ja, nee, ik vind het van wel. Ik vind dat vind ik echt ook een beetje. Dingen zakken, man. Ja, helemaal ja. niet. Gewoon inzielen. Ja. ja gewoon inzielen ja. of er afhakken en dan deze vinger. Daarmee dat vind ik En dan op Craigslist verkopen, weet je. Ja, ja dat gaat, maar dat gaat ja. als goud, jongen. Ik denk dat je klaar bent met het werk. Ja, je moet dat filmpje zien. Dat is even. Uh, ja, het, het, het filmpje Bizar. is uh, terug te zien... Uh, onder andere op uh, de Telegraaf... waar je dus ook, uh, dit, uh, ja, dit, dit ook kan, uh, kan terugvinden. Um, oh. ja, de beelden staan ook op Twitter. Ze zijn uh, op Telegraaf te vinden... maar ze staan ook op Twitter. Nick Jonas, uh, fan. En dat is volgens mij het uh, Nick J. Daily... Er staat er ook what the fuck? En dan boze poppetjes met zo'n schelddingetje er van voor. This is very disrespectful. Uh, de beelden zorgen op Twitter ook dus uh, ja, voor veel woede uh, onder de uh, Johnnetics, zoals ze genoemd worden. Dat zijn dus de fans van de Jonas Brothers. Uh, lieve Nick, uit de naam van uh, de andere fans wil ik mijn excuses aanbieden, schrijft een fan. Niemand zou zonder toestemming op deze manier aangeraakt mogen worden door een vreemde vinse. En ik hoop uh, dat alle andere fans het goed kunnen maken door te laten zien wat respect is. Uh, Nick, die uh, vorig jaar uh, Zender trouwde met uh, Priyanka Chopra, zo, die komt ook niet uit Nederland. Hij heeft zelf uh, ook nog niet uh, gereageerd op het incident op de uh, op, uh, ontstaande ophef. Maar ik heb aan de ene kant heb ik wel zoiets van: ze kan daar wel op reageren, maar ja, ja wat voor verschil gaat dat maken? Je weet in principe aandacht. Je weet dit, dit weet je als je, als je met, met, zo iemand, met, met zo iemand gaat die zo matroospop. Dit kan gebeuren dan zouden we enorm trots op haar zijn. Ja. Ja. <laughs> ja, nou ja weet je, maar dit, dit kan gewoon gebeuren. Dit zijn gewoon dingen die gewoon ja, maar ze, naar voren komen. als je op het filmpje ook vak. kijkt... Dat filmpje ook bekijkt. En je ziet waar die beveiligers staan... en waar die fans staan. Die beveiligers komen ook gewoon niet bij die fans... om, ze in, om in, echt goed in te, te krijgen. Het rekenen. lijkt wel alsof ze er niet bij komen. Ja. Is het wel een officiële plek om op te treden? Ja, het is een podium. Maar ik vind het dan. Een... Was ja, nee, het was erg smal. Ja, ik vind small. het dan een slecht podium. En ik vind ik het gewoon slecht dat de beveiliging hier eh, niet iets voor heeft. In ieder geval, goede mogelijkheid voor heeft gekregen. Nee, maar goed. Ach, maar ja. Hey, dan ja. een ongewone samenwerking. Er zijn er natuurlijk flink wat in, in de, ja, de muziekgeschiedenis. Maar uh, Coldplay die, uh, brengt dus een uh, single uit samen met uh, Stormy... Coldplay heeft donderdagavond alvast de eerste twee singles van hun aankomende dubbelalbum Everyday Live uitgebracht. En op het nieuwe nummer uh, Arabesque. Als ik het goed zeg, Arabesque, wordt uh, de band uh, vergezeld door niemand minder dan de Belgische artiest Stroomij. Um, ook, uh, uh, ook op het tweede liedje krijgt Coldplay hulp. Ja, dat is fijn als iemand dan met die pagina gaat scrollen. Nou, dan bespreek je je nog wel eens. Daar doet de Nigeriaanse saxofonist Femi Kuti. Samen met zijn achtergrondband aan mee. De Britse band heeft de komsten van Everyday Life de afgelopen dagen met veel bombaring aangekondigd. En zo stuurden de mannen brieven naar Fans om het nieuws bekend te maken. En deelden ze alvast de tracklist in een advertentie in de North Wales Daily Post. En op Coldplay's website stond daar naast een aftelklok tot aan de lancering van de twee eerste nummers van het album. Echt waar, ik zweer dat je. De redactie doet het hartstikke goed, maar ze verzorgt leuk nieuws. Maar dat scrollen met die pagina echt. Ja, maar liefst. dat moest. Anders kon je niet doorlezen. Nee, dat weet ik. Maar op een gegeven moment verschuift die af en toe. En dan, dan ben je net dat focus op een woordje. Ja, woord, cool. en Hoop lezen. En ja, nou, 50% zichtverlies. <laughs> Onder een bus mag je. Onder een bus. Ik heb voor jullie ook de derde nieuwe binnenkomen in dit uur alweer klaarstaan. Dat is Jack Wins en Oom Loud. Die hebben een plaat uitgebracht gelijknamig aan een andere artiest die de plaat Ecstasy heeft uitgebracht. En daar gaan wij nu naar luisteren. Ik ben benieuwd wat jullie van hun rendition van Ecstasy vinden. Ecstasy. Ja lekker, heerlijk. Put a record on met Sasi, prima, hoor. heerlijk. Ja en af en toe hoor je wel eens een plaatje en dan ga je gewoon lekker verder, toch? Kan toch allemaal. Zeker heerlijk. weten. Ja zeker. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hé, hey, wij gaan uh, afbouwen het eerste uur want we gaan zo door naar het uh, tweede uur Waaronder uh, wij uh, tips voor jullie klaarstaan. We hebben, je moet het maar weten klaarstaan. We hebben muziek voor jullie klaarstaan. Dus er uh, staat genoeg op het ja, programma. Dus, Euro breakdowns. Ja, zeker. Ja, zeker, zeker. Ja, Patrick is er ook nog steeds bij. Scherp, scherp. <laughs> Ik ben heel Sharp, sharp. Al het nieuws, alles. Hartstikke goed. Lekker. En we gaan nu maar eens even aftellen. Yes, we gaan door van 30 naar 20 en uh, uiteindelijk doorwerken naar 1. God, wat een verrassing. Op nummer 30 deze week, Never Be Alone, David Guetta, Morton en Aloha Black... ...vind je deze week alweer 13 weken in de lijst. Vorige week op plek 26, nu op plek 30 dus 4 plaatsen, gezakt. Everybody's Got To Learn Sometime, Moguai vind je deze week 2 weken in de lijst. Vorige week op plek 36, mooie sprong gemaakt naar plek 29... You Little Beauty 24 weken in de lijst van 31 naar 28. Dat gaat goed. Knas Brogu Romix is uh, alweer 3 weken in de lijst te vinden. Vorige week plek 16 heeft wel een klappertje gemaakt, uh, van 16 naar 27 gezakt. En uh, DFCW van Sosa UK. Vind je twee weken in de lijst. Is van 29 naar plek 26 toegegaan. Drie plaatsen gestegen. En Younger. Jonas Blue en Heavy. Vind je zeven weken in de lijst. En vorige week nog op plek 28. Lekker doorgestegen naar plek 25. Goed gedaan. Ecstasy. Jack Wins. En Oom Loud. Deze week nieuw binnengekomen in de Euro Breakdown. En All Around the World. La la la la. Rehab. En een Touch of Class. 19 weken in de lijst. Net als vorige week op plek 23. Dan op uh, plek 22 uh, van plek 17 alweer teruggezakt. Vijf plaatsen dus. Put a record on, Matt Masari En zeven weken alweer te vinden in deze prachtige lijst. Universal Nation. Bart Skills Remix, Bart Skills Push. Vier weken in de lijst, plek 24, nu plek 21 en drie plaatsen gestegen. En SOS, Avicii en Aloha Black vind je deze week op plek 20. Zot uh, vorige week ook op plek 20, nu 28 weken alweer in de lijst. Is ook uh, ja, op de hoogste positie, positie. heeft op nummer 1 gestaan. Dus ja, niet, niet, ja, niks is lekkerder eigenlijk dan om dat eerste uur hier ook mee af te gaan sluiten. Dus dat gaan wij ook zeker doen. Nogmaals, wat hebben we in het tweede uur voor jullie klaarstaan? We hebben de tips. We hebben, je moet het maar weten. En dan natuurlijk nog de 40 lekkerste platen. Sorry, 20 lekkerste platen van Europa. Want de andere 20, ja, daar zijn we al doorheen gebeukt. Ik zou zeggen, tot straks. Put my mind to rest Two times clicking, I'm acting low A pound of weed and a bag of blood I can feel your love Pulling me up from the underground I don't need my drugs We could be more than just part-time lovers I can feel your touch Picking me up from the underground I love Maar nu eerst het NOS nieuws van